uur. Jan van der Putten met het nos het Afghaanse leger heeft waarschijnlijk veel meer slachtoffers geëist dan eerder gemeld. Het leger had het gisteren over 50 doden en 70 gewonden. Nu melden Afghaanse legerbronnen dat het dodental tot 140 is opgelopen. Een aantal strijders van de Taliban hadden zich verkleed als Afghaanse militairen en vielen gisteren een legerbasis in het noorden aan. Daarbij maakten ze gebruik van militaire voertuigen. Van de moskeeën in Amsterdam, die van Marokkaanse origine zijn, staat de helft onder invloed van salafisten, fundamentalistische moslims, meldt NRC. Steeds meer imams die in Nederland werken zijn opgeleid in Saudi-Arabië en daardoor worden gematigde moskeeën steeds fundamentalistischer. De minder strenge regelgeving die de Amerikaanse regering voor banken en andere financiële instellingen wil doorvoeren is een gevaarlijk idee. Ze zouden kunnen leiden tot een nieuwe crisis. Dat heeft Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem tegen het ANP gezegd in Washington. Dijsselbloem vergadert daar met het Internationaal Monetair Fonds. De regering Trump wil vooral de controle op banken verlichten. Er is het risico dat er nieuwe bubbels ontstaan als je de financiële sector weer de vrije hand geeft, zegt Dijsselbloem. Er is een video opgedoken waarop te zien zou zijn dat Egyptische militairen ongewapende gevangenen doodschieten, dat meldt de BBC. De video zou gemaakt zijn in het noorden van de Sinai-woestijn, waar het Egyptische leger met een offensief bezig is tegen een islamitische staat. Volgens persbureau AP zijn de beelden gemaakt door een militie die het Egyptische leger helpt. Met het overbrengen van duizenden Syriërs is de eerste fase van een grootschalige evacuatiedeal afgerond. De evacuaties zijn onderdeel van een afspraak tussen de Syrische regering en de rebellen. In totaal zijn nu zo'n 11.000 mensen overgebracht naar veilige oorden. Het weer, in het zuiden eerst grijs en druilerig, in het noorden zonnige periode, vanmiddag op de meeste plaatsen droog en het wordt 9 tot 12 graden. Dit was het NOS ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Josse van de ANWB.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 Baby Gone. De hier bij toebak Leeft. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Het is vandaag 22 april. En wij we nemen weer een klein kijkje in het verleden. De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. wordt opgericht in 1905. Dus dat is alweer een mooie tijd geleden. natuurgebieden in Nederland uh, die, uh, uh, die koopt gebieden aan. In het begin uh, waren het nog maar weinig gebieden. Tegenwoordig uh, hebben ze nu... Uh, kijk, in 2010 hadden ze 355 gebieden in beheer. Met een gezamenlijke oppervlakte van 102.951 hectare. En ze hebben 470 rijksmonumenten. Uh, nou goed, dat, dat, dat zorgt dat het allemaal goed blijft. En dat is ook wel mooi. Want ja, met uh, euh, mensen zoals uh, Donald Trump aan de macht. En iedereen denkt van, nou ja, we moeten er gewoon vooruit. We moeten aan de economie denken. En dit soort dingen, dat is een blok aan ons been. Uh, gaat het niet echt een goede kant op natuurlijk. Maar goed, wat gebeurde er nog meer door de jaren heen? Nou, in 1676, onder de rook van de Etna bij Agosta... raken de Franse vloot onder Abraham Duquesne en de Nederlandse-Spaanse vloot onder Michiel de Ruiter Slaags. En dit was de allerlaatste... Slag van Michiel de Ruiter, want hij raakt hier dodelijk gewond. Oh. Je ja, hebt vast wel bekend, want wie heeft niet die film gezien... van Michiel de Ruiter pas geleden? Uh, ik heb hem niet gezien. Met die meneer van, uh, van die supermarkt als Michiel de Ruiter. Ja. Ik vond het, vind het nog steeds heel bijzonder. Ja, dat is waar. Dat hij daar, uh, ja. Ja, goed, er zijn ook al wel weer mensen die de kanttekening bij hebben gezegd... van ja, leuk allemaal. Wel leuk vormgeven, maar dat is allemaal niets volgens uh, de waarheid, zeg maar. Uh, nou goed, uh, in uh, 1978 was de One Love Peace Concert... Dat was in de Jamaicaanse Jam Jam hoofdstad Kingston. En vond plaats dus in 1978. Onder andere Bob Marley speelde op het concert. Het was het eerste concert na 18 maanden aanwezigheid in Jamaica, Jamaica. Het concert is bekend omdat Bob Marley... twee politieke aardsvijanden... Ma Michael Mullaney en Edward Schenga... bij elkaar bracht en elkaar de hand liet schudden. En uh, ja, om uh, het bij elkaar te brengen. En uh, Misschien een klein fragmentje ervan? Dat is misschien wel ja. grappig. Dit was het zeg maar. Beetje rekken-achtig. Ja heerlijk. Love is lovely. Well is kind of ugly. When I say make love, I mean no one. Yeah. Yeah, man, yeah. Dus daar gaat het over. Make love, make no more, weet je wel. Volgens mij een paar jaar uh, eerder heeft. Uh, John Lennon had het ook geprobeerd voor te doen, ja, er zit in, er voor volgens mij doen, Ja, dat was daarvoor nog. Ja, dat was daarvoor nog, in de jaren zestig volgens mij. Goed, wat gebeurde er nog meer door de jaren heen? Ja, wat gebeurde er nog meer door de jaren ja, heen? Ja, ik had uh, in 1952, worden er uh, kamervragen gesteld. Uh, vanwege Jan Hanlo. Want die Jan Hanlo, die, uh, die uh, had een gedicht gemaakt. Het heette Ote, Ote, Ote, Boe. <laughs> en de kamerlid Wendelaar stelde in de Eerste Kamer vragen over het gedicht. Want belachelijk gewoon dat zo'n gedicht dan uh, bij een Nederlandse... Uh, uh, iets uh, werd gesubsidieerd of weet ik veel wat. Dat soort dingen. Okay. Maar jij hebt een stukje van het auto-autowater. Ik waar gaat het ja, over? Ik heb, het, ik heb erover gelezen. Echt? Ik denk wel zelf: waar gaat het over? Nou, even een fragmentje ervan. Wacht even op. Moet even harder zetten. Ja, dit, dit is het dus. Dit. dit. Ja, het is een, gaat heel lang door. Het is gewoon een soort kindertaal. En je zou denken dat dit... Eh, dat dit een heel klein meisje is die het doet. Nee, dit is een volwassen iemand die, die, die, die dit gedicht een voortdraag is. Ja. En, en hij wat, heeft ook het gedicht geschreven dat heet het chill En dat Chil gedicht dat is dat is ook... Uh, het staat In Leiden staat het ergens op een gebouw. Ja. En dan zie je dat gedicht dan op internet staan. Dan zie je vertaling. En dat is Kjurp. En dat is dan in het Engels vertaald. Maar het is maar één woord. wat oh. gewoon verschillende keren herhaald wordt. En daar heeft hij ook prijs in meegewonnen. Ik okay. vind het ongelooflijk. Ja, je goed. kunt ook een, een, een boergedicht maken. Burp, burp, burp, burp, burp. Ja, goed. Ja, zo... Burp. Dus dan ga je maar door, weet je. Ik denk, het, het gaat nergens over. Maar de eerste kunst, echte kunst. Ja, als jij de eerste bent die zoiets geks bedenkt, dan is het kunst. Ja. Uh, was er ook niet de Pinnekaasvloer van Wim T. Schippers? Die heeft het ook bedacht. Dat heb je mee, uh, van Boehingen, heeft het volgens mij aangekocht. Beu van Boehingen? Ja, die heeft volgens? een En dat is een, een, een vloer met Pinnekaas besmeerd. Ja? En je kan hem zelf bedenken hoe groot je hem wil hebben. En er wordt echt honderden, nou kilo's, honderden potten pinnekaas op een vloer gesmeerd. En daar komen mensen naartoe. Dat is dan kunst. Dat ruikt wat apper, ja, wat Het wat is wel een heerlijke odeur. Ja, en, maar uh, het blijft overal aan zitten dan? Uh, ja, je mag er niet overheen lopen. Je mag er omheen lopen. Het is natuurlijk op de middenplek midden van de vloer. En wat mensen vaak doen is dan uh, haagslag meenemen, kinderen. En die gooien een haagslag eroverheen. Die zeggen: Hé, jullie zijn al kunstenaar. Dan gaan we en lekker likken. Wim T. Schippers vinden het alleen maar prachtig. Goed, in uh, 19 43 Albert Hofman beschrijft zijn eerste rapport... over de hallucinerende eigenschappen van LSD. Nou was er was een bepaald soort stof hij aan het werk in, uh, in zijn laboratorium. Toen dacht hij van, ik voel me een beetje raar. En toen dacht hij zelf, ja, ik heb wel met een bepaald soort stof heb ik gewerkt. Hoe kan dat nou? Dus toen uiteindelijk heeft hij dat ene stof wat hij, uh, waar hij mee had gewerkt... heeft hij uh, zeg maar, puur tot zich genomen. Ja. En toen heeft hij eigenlijk te veel genomen. En daardoor kreeg hij echt een hele bad trip... En uiteindelijk zijn dat de eerste beschrijvingen van LSD. En ja, natuurlijk. Ja, ik snap het allemaal wel. Dit gaat niet over drugs. LSD. Nee, dat hebben we al zo vaak gezegd. Lucy in the Skyward Dames, dat gaat over een, een vrouw in de lucht met diamanten. Maar goed, heel veel mensen denken nog steeds dat het daarover gaat. Maar goed, dus deze Albert Hofman was de eerste dus die uh, de LSD tot zich nam. Goed, wat gebeurt er nog meer door de jaren heen? Onder andere Six Flags Holland in 2005 uh, neemt vier nieuwe uh, achtbanen acht in, banen achtbanen oh. in, uh, in werking. En dat is natuurlijk wel weer een attractie. We hebben een flinke attractie erbij. Goed, had je nog iets anders? Of kunnen ja, we... in 1993 kwam de eerste browser voor het World Wide Web uit. Dat is de Mosaic versie 1.0. Okay. Dat is even ter ere van Mark, die uh, helaas nog steeds niet is. Perfect. En uh, ik denk dat hij er veel meer over had kunnen vertellen. Maar dat het denk, is niet dan. Dat komt ooit al wel in het volgende. Uh, ja. goed. Hey, tot zover een stukje geschiedenis. Straks nog even terug. Dag, verjaardag, dames en heren. Eerst maar even een stukje muziek hier op de zender Toebokleef, kwart over negen. We hebben hier een Nederlands beentje. Keinig Wasted Love van City and Color. Can Waste the glove van City of Color hier in de mooi. Nee, die wil ik niet. Ik wil die! Ja, het is tijd voor de verjaardag. Ja, Oké, okay, die dan. Ik, ik word ook een dagje ouder, dus, want het loopt niet alles even soepel altijd. Goed, wie die vandaag jarig is, uh, ik heb uh, weer een stukje... Uh, wacht even hoor, ik heb weer een stukje geschiedenis erbij gebakt, er uh, Karl Eberhard Schoenkaart is een Duitser en een goede, foute Duitser... ook die in de Tweede Wereldoorlog... Uh, was al op jonge leeftijd was hij echt met... Uh, uh, was hij nationalistisch, was hij ingesteld. Hij werd uiteindelijk lid van de NSDAP. En uiteindelijk uh, werd die, uh, heeft hij allerlei hoge dingen bekleed. In, uh, natuurlijk onder uh, uh, Hitler. En uiteindelijk, na de oorlog... was er te weinig materiaal om hem uh, te veroordelen. En uiteindelijk kwam het dus... Eén uh, zaak uh, aan het licht... dat hij dus uiteindelijk iemand persoonlijk heeft neergeschoten... en laten begraven. En dat ging over een Amerikaanse bommenwerper... een bemanningslid daarvan. En uiteindelijk is dat hem noodlottig worden. Want toen werd hij uiteindelijk daarvoor uh, berecht... en kreeg hij uiteindelijk de doodstraf. Hij had echt honderden mensen de dood ingehaald. Ja, en uiteindelijk werd hij voor één moord werd hij eigenlijk dus, uh, opgehangen. Geëxecuteerd in uh, 1946. Het maf is wel... Dat daarnaast, een jaartje later... is uh, eigenlijk de andere kant uh, geboren. Oftewel uh, Robert-Opperheimer. Robert en hij is natuurlijk de man die... Uh, ja, gewerkt heeft aan het Manhattan-project. Oftewel de atoombom samen met Albert Einstein. Er was er ook weer een hoop over te doen. Natuurlijk uh, over de uh, science. Dat science verloren gaat en dat het bewaard moet blijven. Maar deze Robert-Opperheimer... heeft na het vallen van de twee bommen... zoveel spijt gehad dat hij eraan meewerkt. En uiteindelijk dat hij... Uh, uh, uh, samen met andere mensen werkt aan het feit van... we moeten het wel... Uh, blijven controleren het gebruik van kernwapens. En eigenlijk was hij er ook wel bijna een beetje tegen. En uh, ook tijdens het proces Manhattan-project uh, in de woestijn daar, bij Californië, waren het al een beetje uh, geruchten dat hij wel een beetje linkse vrienden had. En dat hij werd, regelmatig werd hij geschaduwd om te kijken of hij nog wel op het rechte pad was. En dat hij niet alle informatie zou, uh, nou ja, zou loslaten en dat het verkeerd recht zou komen. Dus uh, de man is eigenlijk een beetje uh, controversiëler geweest, deze Robert Oppenheimer Hij is alweer overleden in uh, 1976. 67, sorry. Oh, Goed, wat okay. nog meer? Wie is nog meerjarig? Ja, nou ja, in ieder geval 36, Clen Campbell. De heer bekend van... Uh, oh ja? Rhinestone oh. Cowboy. Ja, leuk hoor. Daar gaat hij hoor. Goeie oude tijd. Ja. Blijkt wel de jaren 50 dit joh gewoon. Ja, maar volgens mij is het gewoon een beetje begin jaren... Ja, jaren. Eind jaren 60, begin jaren 70 Ja, zo. Ja, zoiets ik ook. Ooit. Ja. Een het geeft Campbell. mij wel een jeugdgevoel weer. Dat ik, ik voel me gelijk weer uh, veilig. Ja, dat heb ik ook wel. Ik heb het ook wel met deze plaat. Hij ja. wordt vandaag 81 al hè? Hartstikke ja, idee. Je maar nou. Wie is er nog meerjarig? In 1950, Peter Frampton. Peter Frampton. En dat was mijn eerste single die je kocht. Ja. Show me the way. Oh ja, die ken ja, ik wel. Show, die, die, show me the way. Ik had ja, hem even op moeten zoeken. Ja. Nou, ja. Ja. nou goed, en uh, hij heeft ook uh, voor het eerst een apparaatje gebruikt, zeg maar een slangetje in zijn mond en dan oh ja. uh, gekoppeld aan zijn gitaar. mondorgotje. ja. nee, nee, nee. Ik kan hem natuurlijk als de Jolande keuze doen. Maar ik had ook al een andere in mijn hoofd. Oké, okay, nou dan dus moeten um, we die gewoon doen. Als, uh, die andere? of uh, Pieter? Ja, Wat jij wil. Het is uh, jouw keuze, ja, de Jolande Goed, verder zou je jarig zijn geweest vandaag. Steve Forset, hij is 64. Dat is een man die heel veel geld heeft verdiend. Uiteindelijk is hij dus uh, allerlei reizen gaan maken. Hij is een avonturier geworden. En uiteindelijk met de ballon is hij over de wereld gaan uh, vliegen. Uh, uiteindelijk is hij, op welke dag is hij vertrokken? 3 september 2007 werd hij als vermist opgegeven. Maar een paar dagen eerder was hij al vertrokken. En toen heeft hij niet helemaal aangegeven waar hij naartoe vertrok met zijn ballon. Dus toen hebben ze echt satellietfoto's moeten maken van bijna de hele wereld... om te kijken waar is hij dan? Nou, uiteindelijk eh, hebben ze toen heeft zijn vrouw aangegeven... nou ja, we verklaren hem gewoon dood. We worden gek van het idee dat hij nog zou leven. Volgens mij leeft hij gewoon niet meer, kan niet meer gewoon. En uiteindelijk ja. hebben ze hem ook wel gevonden. Eh, dat was veel later, in 2008... Ernstig, ja. ja, hebben wandelaars hem... Ja. Ik dacht de... ook wel, misschien is, is hij gewoon wel stiekem verdwenen. Dat hij een beetje onder de radar wilde blijven. Weet je. Maar ja. hij is echt gevonden, DNA is ontdekt. Ja. Nou, ja. Dus, en ze zeggen waarschijnlijk een luchtzak... in combinatie met het hoge terrein waar hij op dat moment vloog. Het is ook wel maff. denk je, heb je zoveel geld? Dan, denk je, dan ga je met snelle auto's rijden. Nee, dan ga je met een luchtballon ga je de ruimte in. Ja, dit was een vliegtuig, hè? Dit ja, dit is, een vliegtuig. Oh, dit was een vliegtuig, sorry. Ik dacht het echt een vliegtuig. leuke solenvluchtje had hij gedaan. Ja, Oké, okay. nou. Ja, dat vond hij leuk. Ja goed, vandaag is hij ook jarig. Hij wordt vandaag 80. Echt, door de wordt hij 80. En ik liet al wat fragmentjes van hem horen, natuurlijk dit. Uit Easy Ride. Ik heb het over Jack Nicholson. 80 jaar oud. En uh, zijn moeder was eigenlijk ongewenst zwanger geraakt. En uh, nou ja, toen kwam, kwam hij ter wereld. En gelukkig voor ons dus. Ja, gelukkig voor ons. Uh, en uiteindelijk uh, is hij pas op latere leeftijd erachter gekomen. En toen waren zijn. Opa en oma, waardoor hij door groot is gebracht. en zijn moeder overleden. Toen hoorde hij van een journalist. dat eigenlijk zijn moeder zijn oma was. En oh. daar schrok hij wel een beetje van. In het begin kwam zijn carrière niet van de grond. Uiteindelijk kreeg hij allerlei kleine rolletjes. Hij is zelf ook acteur geweest. of noem je dat, schrijver geweest? Uh, en zijn eigen moeder was zijn zus? Zo? Nee, zijn eigen, uh, zijn eigen moeder was zijn oma. Oh. Snap je het? Nee, zijn, uh, zijn moeder was... Uh, nee, zeg ik nou. Hij is grootgebracht door zijn grootouders. Ja, goed. ja klopt. Ja, goed. Maar, maar zijn moeder, was hij er dan nog wel? Ja, tuurlijk. Zijn moeder waar dan zo... Maar dacht hij dacht die... dat dat zijn zus ja, was. Precies, ja, dat Ja, ik. Ja, nee, hij hey. nee, nou, zei het tegelijk goed. Ja, precies. Jack Nicholson uh, verder... Uh, ja, je kent hem ook nog van The de, de Few Good Men, weet je wel. Die, ja. uh, die film... Uh, Oh, dat was echt een geniale scène. Gewoon uit, die, uit de rechtszaal. Dat hij gewoon nog even helemaal uit de school klapt. En dat hij er echt gaat vertellen wat er gebeurd is met die soldaat. Die dan Code the rat, go the rat. Weet je, want dat soort mooie dingen. Ik vind het echt... En misschien nog wat het bekendste rol is dit wel, hè. Here's Johnny. Uit The Shining. Ja. Uit het hotel wat, uh, wat, besp wat, wat spookt. Goed, hij wordt vandaag dus dachter. Jack Nicholson, wie is er nog meerjarig? Ja, Rick van der Westerlaken. Dat is een nieuwslezer, et cetera. Hij is van 1971. Oh. Dus hij wordt uh, zes... Een... 40. Ach, wat en, en Noortje Herlaar, Ze is 1985. Zeer bekend. Uh, uh, ze is een, uh, hoe zeg je dat? Een, uh, een zangeres en uh, actrice. Zij Ach. heeft dus ook wel gespeeld. Uh, Mary Poppins en zo. En er was toen ook volgens mij een of andere televisieshow. Van wie is de nieuwe Mary Poppins of zo? Oh, natuurlijk. Zo en zo, heeft natuurlijk. zij gewonnen. Echt, dat, dat, als dat er niet en, geweest is, dat snap ik niet. Dat is ja. echt niet zo'n goed, goed programma. En ze had haar hoofdrol ook als uh, Jeanne in de uh, moeder, ik wil bij de revue. Dan weet je wie ik bedoel, waarschijnlijk. Ja, natuurlijk. Ja, dat was een ja. leuke, leuke meid. Leuke, goed, ja. gefeliciteerd Noortje. Vandaag, vandaag wordt hij 40 en hij zit op Texel in zijn tweede huis. Ik heb het over deze man. Bakkeboenen, ja, rustig. Oh, rustig. Ja. Oh, rustig, rustig, rustig, gek, gek, hou op. Uh, Jochem uh... Meijer. Jochem Meijer. Hij zit op Texel dus even bij te komen. Wat een ADHD'er. Maar goed, hij maakt wel mooie dingen met zijn energie die, uh, die er allemaal uitbarst. Cheryl Lee van Twin Peaks, ik heb het vroeger heel vaak gekeken, die is vandaag 50 geworden. Ze is een actrice en uh, ja, ze speelt nog wel rollen, maar ze is bekend geworden als eigenlijk waar het in Twin Peaks allemaal over ging. Hoe uh, heette ze ook weer? Uh, niet, uh... Hij was de dode dame. Hij was de dode dame. Sarah, nee, Laura. Laura Palmer, daar ging het over. En sommige mensen hebben er ook nog muziek over gemaakt. Dat zou ook wel weer Weinig diegene ook vandaag jarig zou zijn geweest, maar eigenlijk vrij onverwachts overleden, is Marilyn Chambers. En zij was. Natuurlijk. Yes, yes, yes! Yes, yes! Een ster Dames en heren, even een scène uit deze film. Uh, een van die films van de, uh, Marilyn Chambers. Nou, ja, hou je vast, waar gaan we? Gaat er nog iets gebeuren? Maar wacht even. We zijn alleen aan het dansen nu. Komt er geen sexy voor dan? Nee, maar ik ben niet. Nou goed, is dus even de verkeerde scène. Sorry, spijt maar ik dacht even dat ik een goede scène had genomen uit uh, Marilyn Chambers' uh, film. Maar uh, goed, en, uh, tot zover de stand voor de, ja. de, de vier jaar dagen. Ja, ja, Nou goed, dan uh, gaan we nu maar dus even, uh, nou, we wat doen, nu eens even mondvol muziek gaan doen. En uh, ja. wat dacht ik bij mezelf straks nog even, die landenkeuze natuurlijk. En wat heb je al? Weet je al wat je gedraaid hebt? Nou, ik zat te denken. Want je had toen natuurlijk, had je die uh, One Love Peace Concert. Ja. Daar had Pieter Tosch heel veel oh, uh, ja. opgetreden. En ik had zelf in mijn hoofd van... Uh, dat is misschien wel leuk om dit als een Jolande keuze te doen. Dat hij samen met Mick Jagger had... Uh, you gotta walk and don't look back. Oh ja. Maar je had ook uh, uh, Get Up Stand Up, heeft hij geschreven. maar Hij, hij zat dus in de Wailers in eerste instantie. Oké. Okay. Dat er zaten natuurlijk uh, had je, uh, Bob Marley en de Whalers. Maar Pieter Tosh was een van de Whalers. En die is zelf uh, privé verder gegaan. En hij, uh, maar hij is vermoord op 43-jarige leeftijd. Uh, door een paar mensen die kwamen. Nou, betalen! En dat deed hij niet. En dan hebben ze hem neergeknald. Dus hij is maar 43 jaar geworden. Hè? Ja, dat is niet zo Ook. oud. Ja, nee. het is een zwaar beroep, dat soort dingen. <gacht> maar wil je hem al draaien of wil je hem straks draaien? We draaien hem straks. Nou, okay. zal voor zijn brigen natuurlijk. Is someone listening? Ik hoop het wel. Oké. Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised. You was loving control, crazy night. Muziekjes, zo kan je die hier verwachten in de zaterdagmorgen. Vader en Goodbye. Nee, we gaan nog geen afscheid nemen, Echt niet. Het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Het is bijna alweer half Zandvoortse berichten. En we kunnen je vertellen dat uh, de gemeente... het college komt naar je toe. Het college wil uh, van u horen wat u vindt... van de ambtelijke fusie tussen de gemeente Zandvoort en Haarlem... En daarvoor gaan de heren dus naartoe op de fiets. Binnenkort worden de daders bekend. Is niet, de daders zijn nog niet bekend precies. Wanneer ze komen rond fietsen en wanneer ze gaan praten met u. Maar ze zeggen ook de hele tijd... er verandert niks voor bewoners en bedrijven in Zandvoort. Er blijft nog steeds een loket. Je kan er nog steeds naartoe. Maar als je echt naar Halem wil, kan het ook. Maar goed, er blijft nu meer tijd over... om de bewoners van Zandvoort te bezoeken en met ze te converseren. En die tijden waren wel anders volgens uh, Nick Meij. En die had ook. Uh, het is een portefeuille... Dus uh, ja, het moet allemaal beter worden, zou je denken. Ja. Maar ik, ik vraag me dan wel af, ze gaan fuseren, want dan kunnen ze geld besparen. Maar die ambtenaren worden dan niet ontslagen, die gaan dan de straat om. Die gaan de zandvoort dus praten met de bewoners. Wat kan er allemaal veranderen dan, of zo? Nee, we gaan niet allemaal de straat op, hè? Dat, dus dat krijg je wel een beetje idee, idee zo. Maar ja. Ja, wij zijn deze week weer in Haarlem geweest. Ik moet zeggen, we worden daar weer echt uh, warm welkom geheten. Dat okay. kan niet anders zeggen, dat is hartstikke leuk. Ja? En trouwens, bij de oefening van het VRK, waar ik dus deze week ook was... Ja? Uh, daar, daar zit je aan de tafel en dan hoor je van... Oh, dat is Mensen uit haar Ik zal ik me vast even voorstellen. Ik ben een nieuwe collega straks. Oh, oh, weet je, dat is, uh, oh. dat is wel grappig. Ja maar, eh, nee hoor, dat gaat allemaal helemaal goed komen. Op 1 januari moet de fusie een feit zijn. Eh, 1 januari 2018. Ja. ja, en ik heb begrepen dat een, een van onze administraties... die komt al eerder daar, want eh, het moet ingebed worden natuurlijk. Hè. Je kan niet 1 januari aanbellen van nou, hier zijn we. En dan, nee, er zit natuurlijk heel veel werk aan vooraf. Ja, precies. Goed, andere standvoortsberichten zijn? Ja, dat de, de, de palmbomen, kiosken en Hollandse meesters... op de boulevard gaan komen. Ja? Vanaf half mei tot met half september komen de palmbomen... En dan staan ze er. En naast de palmbomen komen ook de kiosken terug. En de gemeente gaat grote panelen met Hollandse meesters erop zetten. Passend bij het thema van de EK zandsculpturen. Okay, en met nee. deze acties wordt de proef met de tijdelijke maatregelen... op de boulevard de Favosje wordt uh, voortgezet. Dat is het stukje boulevard tussen de Dordonde en Bouwens Palles, dat gedeelte. Ja, en, uh, helemaal weer aangekleed. Ja. Leuk om te horen. Verder in de nacht van eerste paasdag naar tweede paasdag... zijn twee auto's van buitenlandse toeristen gestolen. De ene stond in de Trumpstraat geparkeerd. Een Volkswagen Jetta 2008 met de kenteken erbij. En de andere stond in de Gerkenstraat geparkeerd. En dit was een Volkswagen Golf. En alle twee hadden ze dezelfde kleur. Wat was het wel grijs of wel, geloof ik. Beide kleuren zijn donkergrijs van kleur. En de politie zoekt getuigen, mocht je iets gezien hebben in dus de Gerkenstraat dus. En de Trompstraat uh, meldde het even. Dat was van de eerste paasdag naar de tweede paasdag dus. Het is een beetje gênant, ja, vervelend dat je als buitenlander niet naartoe komt. En dan ga je zonder auto, ga je naar huis. Verder is er vorige week woensdag, dat is alweer lang geleden, is er een zandvoorter bekend. Die staat bekend als de hertenfluisteraar. Is enkele uur uh, vastgehouden op het politiebureau. Er zijn namelijk een woordenwisseling zijn uh, ontstaan tussen uh, de, de, de boa's, de buiten... Buitengewoon opsporingsambtenaren. En een persoon die daar, zeg maar, de paardenfluisteren, de hertenfluisteren, daar kwam een soort conflict over een groepje herten. Dat werd weggestuurd of werd, nou ja, werd gevallen. En hij sprak ze erop aan. En hij zou iets gezegd hebben wat hij later niet kan herinneren. Hij zou, zeg maar, een scheldwoord hebben toegeworpen. En dat wil hij later weer terugnemen. Dus nou, dat is weer een storm in een glas water, denk ik bij mezelf. Nou, goed, andere berichten die tot ja, zijn gekomen. Een, uh, in oktober 2016 stelde de Inspectie voor Gezondheidszorg, de IGZ... de zorgverlening in het wooncentrum Huis in de Duinen onder verscherpt toezicht... omdat het niet zou voldoen aan de normen. En na een onaangekondigd bezoek van de IGZ eind maart aan het wooncentrum... is geconcludeerd dat de zorgverlening prima op orde is... en het verscherpte onderzoek is door de IGZ opgeheven. <lacht> okie okie. Nou, nou, dat is goed om te horen. Oké, okay, dan hebben we nog andere berichten. Is dat tijdens het Paasweekend waren alle vier rijstroken van de Zeeweg onder Nieuwe Natuurbrug in beide richtingen opengesteld voor het verkeer. En het drukke verkeer heeft hiervoor geen last gehad van de werkzaamheden. En dinsdag waren de twee rijlijnen alweer afgesloten. Ook voor En de werklieden aan de brug zullen nog regelmatig de weg delen. Uh, ja, gebruiken om de boel uh, op orde te krijgen. En dat is nou helemaal zo. Moeten we even aan toegeven. Maar het wordt wel steeds mooier. Er is nog geen aansluiting gemaakt tussen de brug en het duingebied. Daar zit nog steeds een groot, groot gat. Ja. Dus je kan niet zo makkelijk op de brug komen. Dat zou nog wel even duren. Maar goed, uh, ja, ik, ik zie ook dat de palen onder de brug... Die zijn nog uh, gewoon staal. Die zijn, zie je ziet gewoon roestig ijzer. nog eens. Dus dat moet ook nog bekleed worden. Dus het gaat met alles nog wel ja. even wat duren, denk ik. Maar er zijn inmiddels wel vier vlinders overgestoken. Hé, hey. Dat heb ik gehoord. De, oh, dus dat, uh, is, dat wel, is wel positief. Dat is wel positief. Vlinder ja, zegt ze vliegen namelijk niet graag over beton. Nee? En als ze dan over zo'n uh, strook kunnen vliegen... dan zijn ze blij. Dat, ja, dames en heren, dat is goed nieuws. Ja. Nou, nog één iets. Oh, nou ja, uh, er is iets staan bij jou? provincie Noord-Holland. De gemeente Zandvoort, Bloemendaal en Waternet hebben besloten... om geen fietspad aan te leggen van ingang de Oase naar de Zandvoortse langs de rand van de Amsterdamse waterleidingduinen. Er is geen hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank. Jij hebt vorig jaar het bezwaar van de stichting Natuurbelang AWD, Algemene waterlijn Duinen, verklaarde. Persoonlijk vind ik het wel jammer. Want het is voor fietsers is het geweldig dat je zo in één klap naar de oase kunt fietsen. En je snijdt gewoon echt een enorm stuk af. Maar ja, ze zijn een beetje te bang voor de, voor de racefietsers. Oh ja. En dat ja. snap ik wel. Dit heeft wel een tijdje geduurd, dit, hè? Wel niet, wel ja. niet. Ja. Maar ik moet zeggen, ik was gisteravond in Hillegom... en dan, zag je, dan had je er echt een heel groot voetpad. En in het midden van het voetpad stond dan een streep. En het ene stukje mogen we naar fietsen. En het andere... Dan denk ik van, ja, op zich is dat ook wel goed. omdat ja. ik uh, een ruim voetpad. En, uh, ja. Maar ja, die wielrenners, hè. Die, die zijn ja, ja. echt degene die de rust echt enorm verstoren. En die oudjes op uh, die e-bikes. Ja, daar word je ook soms niet helemaal... Daar word je wel. daar een beetje schrikachtig van? nou ja, ik merk ook dat het wordt, iedereen rijdt op zijn e-bike. Ja, je nou? ja even... ik ga sportief worden. Ik ga een e-bike kopen. denk ik, want ik kan er gewoon een voet Ja, maar dan duurt het me te lang. Dan ja. denk ik, zo zou ik je haast? Dan ga dan eerder van huis. Ik denk ook tegenwoordig misschien dat het, de, de Zandvoortse schoolkinderen zeggen van... Ja, ik ga een beetje op de fiets, pap. Dag, ik wil een e-bike. Ja. Nou, is hij echt jonger van 12, 13, al gewoon op zijn e-bike? Ja, dat is wel belachelijk. Dus echt, vroeger was het een fiets tegenwoordig is het gewoon een, uh, iets sportiefs geworden. Ja, het is gewoon een uh, verkapte scooter. Ja, eigenlijk wel. Nou ja, goed, dat is al voor zijn berichten. Eh, oude mensen die aan het oude uh, zeuren zijn. Ik heb hem voorbij gaan. en dan uh, ja. gingen we de Jolanda-keuze eraan. Ja, de keuze. ik, had hem, je ik, had ik hem heb hem ge... Ja, Waar heb je hem hier op neergezet? Ja, hier is dames en heren. Don't look back, Mick Jagger en Peter Chars. Omdat ja. dat in 1978 de One Love Peace concert was beter tot elkaar te komen. Oh, dit klinkt echt goud van oud, dames en heren. Doe maar leeg! <middels> What you gonna do Don't hear your faith in love Remember what's been done you've you been walking, man? About 100 miles. You still got a couple hundred more miles to walk. Man. Yeah, we all got a long way to go. So you better put on your shoes, man. Um, I'm putting on my shoes. Put on my shoes. Shoe Try right, walking in my shoes. Yes, to that's, that's the mission, my good. Ja, goed, ik zou niet in de schoenen van de Pieter Tors willen lopen. Ja, die is er niet meer, hè? Die zijn leeg. Die zijn leeg. Dan zou je ze wel weer aan kunnen trekken. Dat is wel weer zo, natuurlijk. Pieter Tors, en dat was namelijk uh, de Jolande keuze deze week. En ik zit nog eens te kijken naar Mick Jagger. En ik draai eerder natuurlijk al uh, Harry Styles van One Direction. One Direction, uh, hoe was dat ook alweer? Ja, ja, One Direction klopt. daar ja, goed. Hij heeft natuurlijk opnieuw een andere carrière gestart. En hij lijkt ook wel. Harry Styles lijkt ook wel op een beetje Mick Jagger. Dus dat. Hij zou de rol van Mick Jacker kunnen spelen wel in, als er een film oh. komt over uh, Mick Jagger. Ik Rekken. ga een Harry Styles. Lijkt hij echt op een man. Ik vind dat hij er wel op lijkt. Ja. heeft ook een beetje zo'n uh, babyface-achtig iets beetje. Nou, goed. Het is uh, de vandaag. Lees ik weer in de kletskant van Nederland. het de Delegraaf. Lees ik weer iets over... Uh, Geert Wilders, Geert Wilders geeft een interview. Dat ja. is het altijd zo interessant. Waar gaat het dan allemaal over? Gaat het over de nieuwe visie op de wereld? Nee, het gaat even lekker over hemzelf. Hij is namelijk 12,5 jaar, wordt hij nu al beveiligd. Met een heel cordon aan mensen om hem heen. Als hij namelijk de straat op gaat, dan maakt hij altijd contact met de mensen. Met zijn beveiliging bedoel je? Uh, ja, de beveiliging maakt contact met de mensen. En hij zwaait, zoals de koning. Hallo jongens. Ja, wel op mijn stemmen. Maar goed, uh, hij zegt dat hij daar uh, niet onder leidt. Uh, wel een beetje. Want hij zou graag namelijk als hij op vakantie is ook eens een keer een pak melk willen kopen in de supermarkt. Misschien moet hij dan gewoon zijn haar even niet blonderen. Nee, nou, dat valt hij voor mij helemaal niet op. Maar goed, uh, hij wordt al beveiligd sinds de dood op uh, Theo van Goggen. Echt vlak voordat Theo van Gogh werd omgelegd werd hij al beveiligd. En dit is alleen steeds uh, extremer geworden. En hij houdt alles in de gaten hoor. Hij weet zo goed hoe de beveiliging werkt. Uh, ja, oh ja, pas geleden was het niet helemaal goed gegaan met de beveiliging. Was een van de heren, was hij de school geklapt. Ja, daar leer je dan ook weer van, zegt hij. Maar uiteindelijk uh, zegt hij, nou, Ik heb mijn leven is niet zo zwaar hoor. Maar tussen de regels door denk ik, van, het gaat wel heel veel weer over jou en uh, de mensen om me heen. Want hij vindt ook de mensen om me heen, die lijden er ook wel een beetje over. Oh. En, maar goed, hij wil wel bruggen bouwen hè, met de mensheid. Hij wil wel bruggen bouwen, omdat hij van die mooie dingen zegt die iedereen denkt. En het helpt ook zo goed. Ik word er soms zo kriegel van. Wat heeft hij nou precies bereikt? Het enige wat hij bereikt heeft, is dat de hele politiek een stuk, naar, een stuk naar rechts is geschoven. Verder zijn we niet verder tot elkaar gekomen, volgens mij. Hij ja. denkt dat hij de wereld gaat helpen en dat hij het nog steeds maar op de islamatisering van de wereld moet wijzen. Ja, we weten ik het nog wel, het wel het. hoor. Ja, ik weet het nou ook wel, ja. ja. Dat ja. Goed. Het is <laughs> okay. uh, goed, 20 minuten voor 10. Ik zie hier seksgeluiden. Oh, oh, jij werd gelijk getriggerd. Ja, ja tuurlijk, was Dat is er, een man, hè? Nou ja, topsport vraagt om opperste concentratie. En daarom was het tijdens een tenniswedstrijd in Florida ook zo stil... dat je een speld kon horen vallen... totdat de wedstrijd opeens door opmerkelijke geluiden werd verstoord. Seksgeluiden. De Amerikaanse tennissers Frances uh, Tiafoe en Mitchell Krueger waren pas net begonnen aan de wedstrijd. En uh, ze, ze, ze dachten echt van, wat horen we nou? Ze stopte gewoon even. Yes, yes, yes. Ja En in een poging om het gekreun te laten stoppen, sloeg... Uh, die Krugers uh, sloeg grappig een tennisbal in de richting van het appartement. Het publiek kon er wel om lachen, het geluid hield op, maar niet voor lang. En Mike Cation, de commentator van de wedstrijd, stond ook met een mond vol tanden. Hij dacht eerst dat het een porno video was die ja. afspeelde op de ja. telefoon van een van de toeschouwers. Maar later wist hij toch zeker, het kwam van echte mensen 50 meter verderop. Oké. Okay. En uh, Tennyson die riep op een gegeven moment ook tegen het richting het appartement... het kan toch niet zo goed zijn, dat het <laughs> zo ja. lang ik heb maar gezien dat het filmpje. Leek te helpen, ja. heb je het gezien? Ik het ge heb ge ge heb ge ja. Ge ja. En na een minuutje was het spektakel voorbij konden kon er weer rustig tennis worden. Oh, het is zo leuk om, om elkaar zoveel geluid te maken. Terwijl het eigenlijk niet eens zo lekker is. Ik ben gewoon even helemaal. Ja! ja. Je laat je gaan. Helemaal gaan laten gaan, ja. gewoon. Maar die Cation, dus die uh, de, daar zat de, de commentator, stuurde na de wedstrijd nog een tweet gericht aan het koppel. Liefst aan het koppel: het klonk alsof jullie de tijd van jullie leven hadden. Ja. Paar. Ja, Oké, okay, dit is ook wel fijn. Als In plaats van als tennis zegt... Nou, ik word eens ontzettend door afgeleid. Ik wil een topprestatie neerzetten. Kun ja. je, je stoppen? De ja. hele wedstrijd moet stilgelegd worden. Want ze moeten eerst stoppen. Laat ze eens maar 100 punten nou ja, bereiken en dan kan ik verder. Wat Bob Marley ook net zei. Hè? Uh, love is the answer. And ja. make love not ja, work. Dat is gewoon ook zo. Uh, Gelukkig was het geen voetbal. Dan was het anders geweest. Hè? Ja. Voetbal is oorlog. Goed. Uh, ja, straks meer. Eerst even een oudje uit een doos. Niet zo oud als net, maar wel redelijk oud. De koeks. Oh ja. Yeah.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 you could give to me Oeh, van de Cooks alweer jaren geleden, of bijna alweer tien jaar geleden die eruit komt. Nou, ik weet ook niet. Het leukste dingetje wat ik destijds heb antjes aangeschaft die squat voor tien. In Zandvoort. Fijne toestrap aanstaan. Nog wat wetenswaardigheden. Ik zie onder andere hier in de krant. Experts, experts zijn verdeeld over het gebruik van mobiele telefoontjes. Sowieso, zo, zo deze week was het al een beetje een gesprek. Hè? Ja, de jeugd zit alleen maar op het mobieltje en ze kijken elkaar niet meer aan, maar ze reageren alleen via app eh, naar elkaar. En ja, ik zie het ook al, mijn kinderen zitten altijd gebogen over de telefoon. Dus ze kijken niet eens met televisie. Weet je, wel, vroeger was het nog gevecht over. Nee, dat televisieprogramma wil ik niet kijken, ik wil dat kijken. Tegenwoordig doen ze gewoon een schermpje voor hun gezicht. En ja, zijn ze gewoon uurlang uur lang ermee bezig. En wij hebben daar geen zicht op. En we maken ons er druk, om. Want ja, het is er niet de verstomping van de maatschappij. Nou, ja, dat zou zo kunnen zijn. De ene groep zegt dat we zelf van ja, uh, we praten niet meer met elkaar. Maar we praten wel weer meer uh, via de telefoon met elkaar. Maar is dat hetzelfde? Nou, goed, nu zijn er ook nog andere theorieën over het gebruik van telefoon. Vooral het bellen aan de oor dat het kanker zou veroorzaken. En in jaren Ach, net, Maar heb deed is het dat ook met een gewoon toestel vroeger? Dat het ook kanker veroorzaakte? Ja, de vaste dat je toestel. gewoon aan het bellen was. Dan had je ook van, nou ik ga even naar mijn andere oor hoor omdat je had ja, die kreeg duw. van het bellen. Want oh, je horen dat oor het meer met de warmte te maken heeft. In plaats van met de straling. Ja. Dat zou ook nog kunnen. Misschien hebben ze daar nog geen onderzoek naar gedaan. Zou dat toch kunnen? Net als uh, hoe je je veters losgaat van je schoenen. Zou van die ja, dat is belangrijk een belangrijke Ja, heel goed, belangrijk. Ja. Nu is er wel een man. Een uh, Italiaan volgens mij. Die heeft uh, Roberto uh, Romeo. Heeft namelijk wel een uh, overheidsuitkering gekregen. Omdat hij namelijk jarenlang voor uh, zijn baas heeft gebeld. Echt tientallen uren per week heeft hij aan die telefoon gehangen. En die heeft wel, zeg maar... een goed een, een, nee, een aardig een, een, een, een gezwel gekregen... bij zijn oor. Dat is ook weggehaald. Maar nu heeft hij wel een uitkering gekregen. Om, ja, omdat hij zegt, het komt door het bellen. En heel veel mensen zeggen, ja dat is onzin. Anderen zeggen, nou het komt wel daardoor. Dus het is nog steeds een beetje onduidelijk... of bellen heel slecht is. Oké. Okay. Maar goed, heel veel wordt er niet meer gebeld. Wordt natuurlijk alleen maar geappt. Dus dan heb je toestand niet dicht bij je hoofd. Dus dat is dan weer... Beter. Dus, nou, wees gewaarschuwd, dames en heren. Eh? Eh, okay. Gebruik jij, hoeveel, hoeveel uur per week of per dag gebruik jij? Zit jij op je telefoon? Nou ja, staren, je, je, kan een echte... soort, je kan een soort app kan je plaatsen, hè, dat je ook uh, dat erbij kan houden. Ja. Yeah. Maar het valt wel mee. Ik heb hem ook vaak heb ik hem op stilstaan. En dan merk ik naderhand dat mensen al lang geappt hebben gedaan. En dat heb ik gewoon helemaal niet gehoord. Dan zit hij in mijn tas. Ja, uh... yeah, oké. Okay. Maar ik probeer, ik probeer het ook een beetje te minderen. Want eigenlijk gaat het nergens over. En wat ik ook heel belangrijk vind. Om te proberen, als je een filmpje kijkt... Ja? Dan gaat hij gelijk door naar het volgende. En voor je het weet, zit je er gewoon weer zes te kijken. Allemaal oh, zo'n tijdverspilling. Ja, ik wil zeggen, dat zo is zo nutteloos. Ja. Ik, ik zit momenteel in mijn fase dat alles een beetje nut moet hebben. Er moet productie ja. komen. Er moeten moet klusjes gedaan worden. Maar weet je wel. hebt hier ook zo'n uh, filmpje nu van die Chinese reuzenpanden. Eet Nederlandse bamboe in oude hand dierenpark. Oh, Ja, willen we dat oh, zien? Oh, wat 5 ja, miljoen wat leuk. gaat dat kosten. En, en dan hebben we het bamboe nog niet meegeven. En dan hebben ze het over milieubelasting. Nou, wat denk je wat voor milieubelasting die dieren zijn? Ja, maar die geluk... nutteloos lopen knagen de hele dag. Ja, maar Gelukkig, dat was er laatst ook op tv over die uh, exoten. Hè? Yeah. Dat je dus de Javaanse knoop, dat is ook een soort bamboe. En die schijnt dus heel uh, een, een, een stad in Nederland uh, lam te leggen. Want het, het groeit gewoon wat er bo binnen, binnen twee weken is het gewoon twee meter hoog. Maar dat gaat onder de grond ook zomaar. Hè? Okay. Dat haalt dus asfalt naar boven en beton. Dat groeit er doorheen. Ik heb het in mijn tuin gehad. Ik heb heel rigoureus steeds alles weggehaald. Yeah. Maar het is echt daar kan je ook en, geld bij verdienen Dat is een beetje goede kwaliteit nee, maar die Spijt. moeten, ze, kopen. Die moeten nou, ze bij die, bij, bij die uh, reuzenpanda neerzetten. Het ja. groeit door en hij kan blijven eten. Ik zag afgelopen week de quiz en ik was het helemaal eens met de quiz. Uh, wat een gekkigheid rond die panda's. En twee van die ja. mannen die al 15 jaar zo enthousiast zijn. We willen die panda in onze dierentuin. Uiteindelijk hebben ze het voor elkaar gekregen. Ja. Nou, dan trekken ze heel veel mensen aan natuurlijk. Maar het is ook, jezus... Schattig gedoe. Twee van die die dan er heel schattig uitziet. maar eigenlijk zo nutteloos zijn als wat. Ja. Maar ja, goed. Maar er zijn ook heel veel mensen heel schattig en nutteloos. Het had al lang op dood moeten gaan. als je gewoon maar één, één dag in het jaar zin hebt in seks. en nou, dit jaar lukt het even niet. Nou, <laughs> dan denk ik, Jezus, dat het toch zoveel jaar heeft overleefd ook gewoon. Ik bedoel, heb elke uur zin in seks. Het is wel moeilijk om mij het voor te planten. Echt waar? Ja, nou, ik, ik lul maar wat. Maar goed, is. Oh, uh... Ik op jouw leeftijd nog? Ja, op mijn dat leeftijd. Is het dat is bijna onfatsoenlijk. Dat kan Go echt niet. Infinity. Ja, precies, bij ons. Precies. Nou, tijd voor een stukje muziek op de zender. Ik heb een nieuwe single gevonden van Paramore. En die is best grappig. Hij is wel erg poppieachtig geworden. Ik had niet dat het vroeger dat ze iets meer gitaren in de muziek hadden. Maar ik word er wel vrolijk van en dat mag ook dan. Muziek in de zaterdagmorgie. Hard Time, de nieuwe single namelijk van Paramore. Uh, wat was die andere plaat ook alweer? Ja, zoek het dan even lekker op, joh gek. Ja, bereid het er een beetje voor. Ja, Als je een goed programma wil maken, moet je het goed, goed voorbereiden. Dat zeg ik wel eens meer tegen collega's, maar die doen het soms ook niet. Dan krijg ik het een, een rommeltje. Dat heb je nou helemaal. Oh. Maar goed, Paramore en de nieuwe single heet uh, Hard Times. Zware tijden. En ik zal het eerst, het is vandaag de geboortedag van Robert Opperheimer... Dan ben ik zelf natuurlijk altijd weer zo'n sukkel die op internet gaat zoeken naar filmpjes. Want die is natuurlijk verantwoordelijk, gedeeltelijk verantwoordelijk. Het was een team. Wist je trouwens dat het een team was die in het Manhattan-project werkte aan de atoombom... van 130.000 mensen werkte aan die atoombom, hè? Nou, dat was heeft een ook, gebied... had ook 130.000 keer meer effect dan een gewoon bommetje. Ja, en dat er zoveel spijt van dat hij daar al mee had gewerkt achteraf. Uh, la, laat me echt goed... Uh, ja. Dat het uh, ding gedronken is, want uh, het met de put. Zoiets, om het zomaar even iets te, te roepen. Dus dat. Uh... Nou nee, goed, uh, op zichzelf. Uh, ik wil er nog iets over zeggen. Oh ja, toen dacht ik wel mezelf. Ik ga er eens even googelen En dan krijg je dit soort beelden. Dan zie je dus soldaten, die zitten bijna een halve dag te wachten. En op een gegeven moment gaat die atoomom, gaat dan af in de verte. En dan ziet die hele mooie. Die vallenstoel tevoorschijn komen. En die uh, soldaten liggen dan in zo'n uh, mansputje, weet je wel. In zo'n uh, loopgraaf. En op een gegeven moment kijken ze over die rand. En dan krijgen ze die, die wind over zich heen. En dan wachten ze even. Dan en daarna wordt het een skelet, hè? Was dat? Dat nee, gegeven? dat niet. Oh, nee. Nee, nee, dat niet. Maar uiteindelijk dan uh, zegt de, de, de leider... Jongens, uit de loopgraaf. We gaan even kijken wat voor uh, schade het heeft aangericht. En dan gaan ze eens dus kijken waar die tanks allemaal stonden. Wat er van over is. Dan lopen ze gewoon regelrecht gewoon al dat stralingsgebied in. Ja. Echt. Tientallen soldaten lopen daar gewoon naar binnen, dat je denkt, wat, wat, wat is dit voor raarigheid? Joh. Maar goed, mocht je interesse moet je mij even op YouTube uh, gewoon, uh, Tom, om nou, invoeren. Nou, je hebt ook, ook, ook een interessant filmpje over Katja Schuurman. Die was toen in Hiroshima of zo. die ging dat gebied in. Ja. En er woonden gewoon weer mensen, maar uh, zij had dan wel zo'n ding bij zich. En er was ook, uh, die ging nog steeds af, hè. Dat is gewoon na 50 jaar of 60 jaar. Dat ja. het dat? Uh, 45? 48? Nee, 45 ja nee. misschien daarna was er nog geen. Nou ja, nee, nee, nee. Het werd, het, het, augustus of zo, augustus Twee achter elkaar. Nakazaki ja. en Hiroshima. Ja. Uh, vlak achter elkaar. En er is zelfs, zijn, zelfs, uh, pas geleden was er een man die is overleden. Die heeft twee keer uh, die bom uh, overleefd. Die was, voor zijn werk was hij. Uh, uh, Nakazaki of Hiroshima, ik weet nooit welke eerder was. En later was hij bij het andere plekje. Toen kreeg hij weer voor zijn kiezen. Alles waar heeft hij overleefd. Heeft hij nog lang geleefd, maar waarschijnlijk geen kinderen kunnen maken? Want dat, dat scheen dan wel dat. De vrouwen die zwanger waren dus... Uh, ja, nou, als je dat de beelden ook was. ziet wat... wat echt, nou, ik ga het niet beschrijven, nee, want het is echt... Gaan, ik ga er ook niet naar kijken. Nee, dat moet je ook niet doen. Uh, maar goed, uiteindelijk uh, was Robert Oppenheimer vandaag. jarig geweest uh, in uh, 1903 is hij geboren, geloof ik of zo. Goed, nou, nog iets anders wat luchtig is, dames en heren? Ja, een hond die was uh, op de verkeerde vlucht gezet in Canada. Want zijn, uh, oude, zijn baasjes gingen op vakantie... en hij zou bij familie gaan logeren. Dat vind ik ook heel bijzonder. Dat je een vlucht voor je hond regelt... Ja. Maar deze Labrador labrador-doodle werd dus uitgelaten toen niemand wist waar het dier zich bevond. En hij kwam dus ergens helemaal fout terecht. En hij werd uitgelaten door een medewerker van WestJet. En toen is die hond er gewoon vandoor gegaan. En uh, uiteindelijk is hij uh, weer opgespoord in een omheind gebied. Maar ja, het gaat gelukkig allemaal goed met de hond. Oh, okay. En uh, ze zijn weer herenigd. Maar wat een toestand dan. Wat een toestand. Kriekelijk. Oh, oh. Oh. Ja, dat is toch logisch. Ja. De hond zit je op een vlucht en dat je denkt... nou, hij loopt zelf wel naar huis toe of zo. Ja, ja heel raar. Ik, weet, ik snap best dat je een hond hoog inschat. Dat dus je denkt, Hij is uh, echt intelligent, maar... Nou, ja, zelf. Hé, uh. hey, is er nog meer interessante berichten over de astronauten? Nou, ja, ik klacht. zie wel dat ze uh, we, uh, iets gevonden hebben. Yeah? Uh, de naaste astronaut Gordon Cooper heeft 40 jaar lang het geheim bewaard. Dat hij uh, de, uh, die, die heeft nu een schattenjacht op gang heeft gebracht. Omdat hij nu iets naar buiten bracht. Ja, yeah, en dat is. Dames en uh, de heren! Uh, ja. Yeah? Hij, vond, hij deed een vreemde ontdekking. Lees hieronder verder. Oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh. Het was de periode van de Cubaanse raketcrisis. Het land had de wereld ervoor op de rand van een nucleaire oorlog hij dus had speciaal uh, materiaal aan boord waarmee hij van op grote hoogte... clandestine-nucleaire installaties kon detecteren over de hele wereld. Oh. En hij zag dus uh, in het zuiden van het Caribisch gebied... zag hij donkere vlekken in het water. En het konden geen nucleaire silo's zijn, want daar hadden ze niet de juiste vorm voor. En toen hij ze beter bestudeerde, begon hij te vermoeden dat het scheepswrakken waren. Hij detecteerde zo'n honderd. Heeft ze gefotografeerd, de coördinaten genoteerd... En hij dacht dat de verloren vloot van Christopher Columbus er wel eens bij zou kunnen zijn. Okay. En uh, terug op aarde ging het vergelijken met de gedane research. En hij werkte in het geheim aan een kaart waarin hij geloofde dat ze de weg de, uh, gaven naar die miljarden euro's aan onderwaterschat. En daar is hij dus 40 jaar mee bezig geweest. En die kaart heeft nu een echte schattenjacht op gang gebracht in het Caribisch gebied. En uh, <lacht> er is nu een documentaire die hier wordt nu uitgezonden op Discovery Channel in de Verenigde Staten. En uh, hij heeft die kaart dus achtergelaten. Aan zijn, hij is dood inmiddels, die Cooper. Yeah. En zijn kameraad Daryl Miklos heeft dus uh, die kaart. En uh, ze zijn nu gewoon hard aan het zoeken. Er is dus een documentaire over. Hé, hey, dat klinkt wel heel interessant ja, dat vind ik weer. wel leuk. Een die apparaatje. Je, je, je in het apparaatje waardoor ja. je nucleaire dingen kan vinden. Maar uiteindelijk vind je kunstschatten. Ik of, heb dus uh, inderdaad een filmpje erover van die documentaire. Ik zal wel nou. even delen op onze Gaan maar even posten. Maar goed, we draaien nog een plaatje voor tien uur. Uh, ik zeg, de nieuwe single van Roger Waters is uit... Zat hij vroeger in Pink Floyd of zoiets? Ja, Volgens mij wel. Echt, dat liggen duimen dik bovenop op deze plaat. En ik vind Pink Floyd ooit hoor, leuk hoor. Dus uh, niks negatiefs over Pink Floyd. We spreken wel volgende week weer. Prettige Koningsdag. Koningsdag, ja. Leuk. Wake up and smell the roses And close your eyes and pray this wind don't change